Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is eindelijk eens geteld hoeveel fietsers er in Nederland in het ziekenhuis belanden. Er waren wel cijfers, maar die waren niet compleet. En Nu hebben ze op de spoedeisende hulpen een week lang geturfd hoeveel gewonde fietsers er binnenkwamen, op wat voor fiets die zaten en wat voor letsel ze hadden. Deze arts vertelt wat hem opvalt. Ja, eigenlijk ten eerste dat er gewoon ontzettend veel fietsslachtoffers op een spoedhuis in de hulp komen. Iets wat me toch gewoon elke keer weer verbaast als je kijkt naar hoe ontzettend fietsland we zijn. En waar we daar toch ook wel bewust van moeten zijn. En ten tweede hoeveel jonge vetbikers op de spoedhuis in de hulp zijn gekomen. En meer dan de helft daarvan uh, ja, van het aantal, totaal aantal vetbikeslachtoffers, was onder de 16. En daar schrik ik toch ook weer van. Het aandeel fatbikers valt eigenlijk nog mee als je het afzet tegen het totale aantal brokkenpiloten op de fiets. Van de mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen zat maar 7,5% op een fatbike. Die ongelukken waren wel ernstig. Ze moesten vaker worden opgenomen in het ziekenhuis en hadden ook opvallend vaak inwendig buikletsel, zoals een gescheurde darm. Meerdere ontploffingen bij huizen in Nieuwegein en IJsselstein hebben mogelijk te maken met supportersrellen bij FC Utrecht. Volgens het AD wonen in de getroffen huizen beveiligers die in het stadion aan het werk waren toen het veld werd bestormd door de harde kern. Leden daarvan zouden boos zijn omdat ze vinden dat ze te hard zijn aangepakt door die beveiligers. En alweer een tegenvaller voor Volkswagen. De Duitse autobouwer heeft opnieuw minder auto's verkocht... en er werd 3 miljard euro minder winst gemaakt. Eerder deze week werd al duidelijk dat het bedrijf in Duitsland... zelf drie fabrieken wil sluiten. Daardoor verliezen tienduizenden medewerkers hun baan. En hier is het heel normaal, maar in Amerika is het bijna overal verboden... zomaar de straat oversteken als er geen zebra of stoplicht in de buurt is. Ze hebben er zelfs een woord voor, jaywalking... Die wet was ooit bedoeld om de straten veiliger te maken, maar in New York zijn ze er klaar mee. Daar kregen vooral mensen van kleur een boete voor jaywalking en dat vond de stad niet eerlijk. Vanaf nu mogen New Yorkers overal oversteken, maar krijgen er wel meteen een tip bij. Dat het mag betekent niet dat je voorrang hebt, het blijft risky business. En het weer nog een wisselend dagje. Eerst nog mist, daarna blijft het op veel plekken grijs en is er kans op een bui. Maar zeker vanmiddag zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt max 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege de herfstvakantie stelt de spits niets voor vanmorgen. Alleen op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je nu iets meer dan vijf minuten vertraging tussen Zaandam en de afrit Weidewormer. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Jouw keuze. ZFM. Een hele goede morgen luisteraars. We gaan de week weer doorzagen. Ik was ook alweer ingehuurd bij, uh, bij tuinbedrijven om kerstbomen om te zagen, want die tijd komt er ook voor aan naartoe. Ik leg hem even neer hoor ik leg hem even neer. Dan beginnen wij aan een beetje regenachtige woensdag. Woensdag de 30ste oktober. We zijn nog maar enkele uren verwijderd van de 1e november. Ja. De maand van Sinterklaas. Ja, wat mooie, wat mooie klakson heb ik op de auto, hè? Dat is een hartstikke mooie klakson, toch? jullie ook van mij? Nou, ik hoop het luisteraars zijn. Ja. We gaan er weer een gezellige boel van maken vanmorgen natuurlijk. Met rond uh, uh, half negen de eerste Converence. De doodgraver van Frans Janssen. Ja, het begint een beetje somber allemaal. Met een doodgraver, maar wel een humoristische doodgraver. Dus uh, je kan erom lachen, zeg maar. Om de dood soms. La, la, la, la, la, la, la. Volgende nummer heeft een zeer moeilijke tekst. Het is hoofdzakelijk. La la la la la. Ik hoop dat je me kan onthouden. Daar kan je meezien. Even the bad times are good. Good travel. There are times in this life of mine. I think that the sun forgot how it shine. But as long as you're away. Oh, And yeah. yeah, don't bother me, Cause why should I care? When all I've gotta do is run to you Is dat lang geleden, weet je? He? Is dat lang geleden? Zeker lang geleden, Dick. Maar geldt ook voor de volgende, trouwens. Dus het gaat erover dat je je liefde niet weg moet gooien. The Fortune's. Just throw their dreams away and play at love. They wanna give their love away. They give their love away to anyone who say I love you. Say I love you. trekker, hè? The Bee Gees, don't forget to remember me. I oh won't that you have left me. I keep telling myself that it's true. Ik heb een buurman die splazen was, kun je ook niet zo doen natuurlijk. Uh, die zei wel eens tegen mij: ja, die, stond, die ramen die beginnen soms terug te praten tegen mij. en dan straks nog een raam te lappen. En dan beginnen die ramen te praten. Ik zei: oh, wat zeggen ze dan? Nou, I go to pieces. Als je er ook uh, hard tegen aan slaat, ja, dan, uh, dan, uh, dan geeft ze nog een ramen, When I see you walking down the street, I get so shaky. Als je baby er vandoor gaat naar nou, je liefje, dan moet ik dan zeggen natuurlijk, want baby, ja, baby, baby's daar heb je geen verkeering mee. Daar heb je alleen maar, die heb je alleen maar ten gevolge van de verkeering. En later natuurlijk samenwonen. En dan de liefde bedrijven, en dan komt er een baby soms. Of niet, dat kan ook. Maar, luisteraars. Ja, ik had vroeger een vriend, en die had een vriendinnetje, en die heette Margrietje. En die willen natuurlijk weten hoe heet dat dan jouw vriendin Duif? Nou, dat was gewoon, uh, dat was gewoon uh, Rosie.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 the other way Rosie, oh Rosie, your love to bring sunshine out to play Wings through the air. Rosie, oh Rosie, I'd paint your face for all the world to see. Rosie, oh Rosie, I'd like to paint your face eternally. Ja, ik was uh, vorige week even met mijn uh, zoon Leroy naar de Apenhulluisteraars. Het is wel leuk om daar te verblijven hoor. Maar uh, in de jaren uh, 60, nee 70 moet het geweest zijn, liep Wollie er al rond. got a home. That's where I'm in stay, met uh, die uh, monkey on home. back. Nou, jij bent I thema voor een droom, uh, liefje. Ah. You are my theme for a dream Yes, you are a rare and lovely theme You're a theme for a dream The dreams I dream day and night That your arms are holding me so tight You're a theme for a dream When I dream I kiss you Kiss you Music filled with starlight A chime rings out I love you, only you forevermore Cause you're my thing for a dream Yes you are, a rare and lovely thing You're my thing for a dream So angel, please say that you love me too And make my dreams come true You're my thing for a dream Touch you. When I touch you, each and every time a chime rings out. I, I love you, only you forevermore. 'Cause you're my theme for a dream, yes you are a rare and lovely theme. You're my theme for a dream. So angel, please say that you love me too, and make my dreams come true. <vocalizing noise> and make my dreams come true. <schooling noise> ...make my dreams come true. Good old Cliff Richardson. Ja. Oh, gezellig, hè? <laughs> ja. Oh, dat is de koffie? Oh, dankjewel. Harry. Lekker jongen, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker bakkie koffie. En uh, ja, het is bijna uh, half tien, uh, dus dan is het tijd voor cabaret. En zijn er nou doodgravers om om te lachen? Ja, die bestaan doodgravers waar je om kan lachen. Altijd als ik zo'n borrelglaasje zie, dan denk ik bij mijn eigen. Kijkglas moet vol zijn. <lacht> ik mag van de dokter iedere dag één borrel. Dit is die van uh, 16 maart 1973. <lacht> Op je gezondheid, hè. Mijn eigen gezondheid zal ik niet opdrinken, die is nog best. Als ik nou maar niks doe, dan kan ik nog alles. <lacht> ik ben destijds in dit vak begonnen als aanspreker. Nou, daar ben ik rap mee opgehouden. Jo, ja, de mensen hebben altijd wat te mopperen. Wat je ook zegt, het is nooit goed. Ik weet nog, toen meneer Hartenveld ter ziele was. Niks, heb ik gewoon gezegd, weer heeft het de hemel behaagd. Een oude harteveld tot zich te nemen. <lacht> ik, denk, nou, ik denk, als het zo moet gaan. dan word ik nog net zo lief gewoon doodgraven. Want als aanspreker. je rent je gek van het ene huis naar het andere. En een doodgraver werkt uiteraard. op zijn doojakertje. <lacht> Ik ben het nou veertig jaar geweest, maar ik zal je één ding zeggen. In al die veertig jaren, van al die klanten, heb ik nog nooit één klacht vernomen. <lacht> en ik heb er wat zien gaan, hoor. Ik heb er wat zien gaan. Nee, nou, neem Gerritsen. Gerritsen die zei altijd, ik wil sterven voor een grote zaak. En laat die nou niet goed worden op de stoep voor de HEMA. Ik kende hem al als kind. Als, als kind deden wij samen spelletjes. Van wie het langst zijn asem in kan houden. Maar <lacht> nou, op hij gewonnen. <lacht> maar goed. Ah, nee, maar die jongen heb geen best leven gehad hoor. Ik weet nog, als ze hem vroegen, is er een leven na de dood. Want dat heb iedereen wel eens dat je bij je eigen denkt. Nou, als er niks is. Hebben ze ons ook aardig bij de bok gehad, hè? Ja. Maar als ze dat vroeger is er een leven na de dood, hè? Weet je wat hij dan zei? Weet je wat hij zei? Zij, is er wel een leven voor de dood. Ja. <tie> dan heb je het niet best gehad, hè? Nee. Nou ja, het was zijn eigenwijs karakter, hoor. Eigenwijs tot het laatste moment hè, dat de dominee zegt: en nou is die dood? Dan schudt hij nog van nee. <tie> En in ene de pijp uit, in ene de pijp uit, een kleine verkoudheid en hup, oh, gelukkig niks ernstig, zo hoor, uh, maar goed. Ze vragen mij wel eens, he, ben je nou je hele leven doodgraven geweest? Dan zeg ik, nog niet meneer, <lacht> nog niet. <lacht> Eenmaal komt de dag dat wij zelf ook, uh, als ik het nog mag meemaken, <lacht> Dan komen ze bij je thuis en dan zeggen ze, moeder, onze kraai is uh, dood, hè? <lacht> Maar één troost hebben we, meneer, wij komen hoog in de hemel. Jazeker, hofleveranciers. Ja. <lacht> en als ze bij zelf gaan, alles eerste klas. Het is kostbaar, maar als je boven bent, kan je het weer aftrekken. Dat zijn de kosten van verwerving. Ja, ja. En... Uh... En als wij ze zelf gaan, alle heren collega's, in een kringetje om je graf... met allemaal er schijnheilige gezicht op... En dan gaan ze ook nog een sarcastische redenvoering uitspreken... en dan zeggen ze... Heijn, jongen, wie een kuil graaft voor een ander... GELACH En toch, jij was altijd de juiste man op de juiste plaats. En dat ben je nog. En dan zeggen ze namens de begrafenisonderneming, de NVDSIRE, Ondanks alle meningsverschillen, zand erover. En toch, dames en heren, het onderwerp is link. Het onderwerp als geheel is een link onderwerp. Ik heb alles laten doorlezen door een strenge dominee. Ik dacht, wacht even, ik snij me niet in mijn vingers. Zeg. Hij was nog geen dominee meer hoor. Hij was, uh, nee, die man was stokdoof. zeg. was niet meer te beroepen. <lacht> maar evengoed, vol belangstelling. Vol belangstelling. Hij vroeg, is er een opleiding voor, voor zo'n karkelijk apparaat? Ik zeg, zeker dominee. Ik zeg, toneelschool met de Bijbel. <lacht> Dat vind ik ook weer een teken destijds dat wij in ons land nog scholen hebben waar uitdrukkelijk op staat: school met de Bijbel. Dat is dus kennelijk uit een tijd dat je ook scholen had zonder de Bijbel. Wel nu, dat hebben we niet meer. Hè? Nu, alle scholen zijn met de Bijbel. Protestanten, katholieken, hierdags openbaar ook. Dat ja, als de overheid het bepaalt, dan worden de kindertjes ermee volgestampt. Dat is geen kunst. Maar wat blijft er van hangen? Er is laatste inspectie geweest. Oh, meneer de inspecteur is goed geschrokken hoor. Die vraagt aan zo'n meisje op de voorste rij. Zeg meisje, vertel mee. Wie was niet blij toen de verloren zoon thuis kwam? Het gemeste kalf, meneer. En jij daar wat gaf de barmhartige Samaritaan als beloning aan die waard van die herberg? Twintig kleine baby'tjes, meneer. Kom je daarbij? Nou, gewoon twee tienlingen. Jeder, heb jij wel eens van koningin Esther gehoord? Waar was Esther van afkomstig? Uit een groentezaak, meneer. Kom je daarbij? Nou, Esther bracht lof aan de koning. GELUIDEN. En jij daar met die bril op. Niet die in je neus. GELUIDEN. Wie sloeg met zijn staf op de rots? Ik heb het niet gedaan, meneer. GELUIDEN. Werd toch die inspecteur zo verschrikkelijk kwaad, zeg. Die loopt zo die klas uit, naar het hoofd van de school. En die zegt, hoofd, tje. Oké, okay, hoe kwaad die was, vergat die alle lichaamsdelen op te noemen, zei die enkel het hoofd. Ja. Hij zegt, hoofd, ik vraag aan die kinderen wie sloeg met zijn staf op de rots. En wat krijg ik ten antwoord? Ik heb het niet gedaan. Nou, zegt het hoofd, als die kinderen het zeggen, dan kunt u van op aan. GELUIDEN. Lieve mensen, als een schoolhoofd er niks van weet, wat verwachten wij nou nog van die kindertjes? Daar wordt in die bijbellessen, zal ik u zeggen, dat wordt gespiekt als de raven. De kinderen die moffelen, die antwoorden, op de gekste plaatsen weg. Zeg. Er was één jongen die had alles in zijn broek gedaan. Nee serieus, die had het hier aan de binnenkant van de broekriem geschreven. Dan vroegen ze wie was de eerste mens? Adam. <lacht> Wie trok met de joden door de woestijn? Mozes. Wie zat straatarm op de mestvaald? Brenninkmeijer. ...onbekendere... ...ik kom bijna niet meer uit mijn woorden... ...onbekendere nummers van de Hollies. Do you believe in love? Allemaal goud van oud... ...even als deze luisteraars. Ook zo mooi, hè? We zijn allemaal blij samen. Happy together. De schilpadjes, de tussels. Imagine me and you, I do. I think about you day and night.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 Ja, luisteraar, ben je wel eens verliefd op een uh, meisje, uh, beautiful woman, maar je bent een beetje in de war daardoor, dat kan gebeuren dat je, dat je zo verliefd bent dat je helemaal in de war raakt. Dan moet je gewoon even naar dokter Hoek. Maar you are in love with a beautiful woman. Nou wat dan, nou luister maar. Kom op dokter. We're in love with them hear all the things you'll have to say Hold oh, Your kisses thrill. Ja, om onmiskenbaar PG Proby met uh, Hold Me. Duurt nog even, maar we krijgen vast weer een mooie zondag. Sunday morning, up with the dark I think I'll take a walk in the park. Hey, hey, hey, it's a beautiful day. I've got someone. Hey, hey, hey, it's a beautiful day. Ja Een Drukke dag voor de boegluisteraars. Nou, maak het gewoon een beetje uh, simpel voor jezelf. Make it easy on yourself. Als je tenminste luistert naar de Walker Brothers. Oh, yo, yo. Ik wil even de bariton eronder zetten. Oh, oh. Oh, breaking up is so very hard op een beetje echt breken in de vroege morgen I hope you can't compare to his grace. No words of consolation will make me miss you less. zeggen tegen je meisje of tegen je vriendje moest zeggen van nou ja, sorry eh, vriendje of meisje. Maar eh, ik, ga op, ik ga opbreken, ik ga, eh, ik ga het uitmaken, ik, eh, je mag je ring terug, je mag alles houden wat we gekocht hebben zeg maar voor de uitzet, mag je allemaal houden, je pannen en eh, allemaal eh, bestek en zo, eh, tienduidig, eh, tienduidig servies, vies. mag je allemaal houden, want eh, ja, ik maak, het, ik maak het toch uit. Want ik, ik ga namelijk spioneren voor de Russen. ja. En uh, nou, dat, uh, daar heb ik gewoon schik in en daar kan ik geen verkeering gebruiken. Nee, dat kan ik dan nou niet gebruiken. Ik ga uh, spioneren voor de Russen. Tenminste, als de, als de hunters mee willen werken. is een minuutje van uh, het eerste uur van uh, Duitsersdag de week door. Dan gaan we even naar San Francisco. Ja, jammer dat ik hem af moet breken. Maar ik begin het volgende uur gewoon met dit nummer en dan draai ik hem volledig. Dat ga ik u beloven. De Flower Potman! Ja, ja. Mijn kopstem is nog hard. Ik moet eruit helaas. We hebben nog 10 seconden ervan. Ja, komt het nieuws voorbij. Maar het eerste nummer van het volgende uur eh, wordt deze. Na nou, de opening dan natuurlijk. Hè. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van... I'm